6 uur, het NOS-journaal, door Megens. Studenten boos op politiek Den Haag. Op A2 kan s'nachts de maximumsnelheid omhoog. En voetbal met bord op schoot ook volgend seizoen bij de NOS. Studentenorganisaties zijn teleurgesteld over het uitblijven van een besluit over de langstudeerboete. Ze verwijten de partij in de Tweede Kamer politieke onwil. Studenten hadden vandaag zekerheid moeten krijgen, zegt de Landelijke Studentenvakbond. Een meerderheid van de partijen wil af van de boete, maar de politici konden het vandaag tijdens een debat niet eens worden over hoe dat betaald moet worden. Volgens de Studentenvakbond was het debat een wanvertoning en zijn de studenten als speelbal gebruikt. Volgende week debatteert de Kamer waarschijnlijk opnieuw over de langstudeerboete. Minister Schultz van Hagen verwacht dat vanaf december... op de A2 tussen Vinkeveen en Maasen s'nachts 130 km per uur kan worden gereden. Nu is de maximumsnelheid daar dag en nacht 100 km per uur. Sinds vorige maand is er bovendien trajectcontrole. Volgens Schultz blijkt uit onderzoek... dat verhoging van de maximumsnelheid in de nacht mogelijk is... maar dat er bij Breukelen wel enkele schermen moeten worden geplaatst... om te voldoen aan de normen voor de luchtkwaliteit. De minister denkt dat ze het definitieve besluit op 1 december kan nemen...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 Door te gaan zeilen hebben ze recht op begeleiding van de wereldschool. Die geeft onderwijs aan Nederlandse kinderen in het buitenland. De politie in Friesland is niet te spreken... over een actie van voormalig Tweede Kamerlid Rendert Algra... die ook oud-politieman is. De man uit Jubbega had bij zijn huis een pop aan de weg gezet... die eruit ziet als een politieman met een lasergun in zijn hand. Veel automobilisten trapten erin en gingen langzamer rijden. Volgens de politie in Friesland is de pop verboden omdat alleen politieambtenaren een politieuniform mogen dragen. Bovendien kan de pop tot ongelukken leiden... als die op een gevaarlijke plek langs de weg staat, zegt de politie. Algra is niet van plan ermee te stoppen. Griekenland gaat het salaris van toppolitici tegen het licht houden. Het ministerie van Justitie gaat de belastingaangifte van de politici... vergelijken met hun werkelijke inkomen. De maatregel is bedoeld om de corruptie aan te pakken... zoals het kabinet Samaras heeft beloofd. Een vroegere minister van Defensie en zijn vrouw zitten vast op de beschuldiging dat ze miljoenen aan provisies hebben opgestreken door de aankoop van een wapensysteem. De Rabobank heeft vanwege de crisis extra geld opzij moeten zetten. Er is nu 1,1 miljard euro gereserveerd. Nooit eerder zat er zoveel geld in de stroppenpot van de grootste bank van Nederland. Alleen al het afgelopen half jaar werd er 478 miljoen euro verlies geleden. Zo kampt de bank met tegenvallers in het vastgoed en met faillissementen.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 De moordenaar van John Lennon blijft gevangen zitten. Voor de zevende keer heeft justitie een verzoek tot vervroegde vrijlating afgewezen. De nu 57-jarige Mark Chapman doodde John Lennon in december 1980. En schoot de ex-Beatle van dichtbij neer voor diens appartement in New York. Chapman werd veroordeeld tot levenslang. En sinds 2000 mag hij om de twee jaar een verzoek voor vervroegde vrijlating indienen. Dan het weer nog. Vanavond klaart het eerst even op en is het droog. Vannacht neemt vanuit het westen de bewolking geleidelijk toe en is er kans op een buien. Morgen minder zon en meer buien, dan wordt het zo'n 22 graden. In het weekend wordt het ronduit wisselvallig en staat er een stevige zuidwestenwind. AWB verkeersinformatie: het is drukker dan normaal in deze tijd van het jaar. Er staat 130 kilometer file. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn voor Afrit-Hunderloo 8 kilometer. Dat komt door de file op de andere rijbaan. Op de A1 van Hengelo naar Amersfoort voor afrit Hoendeloos staat 5 kilometer. Er ligt een lading bouwplaten op de weg. Er is maar één rijstrook open. Verkeer richting Amersfoort kan beter omrijden via Arnhem en Utrecht. Over de A50 en de A12. Op de A58 Vlissingen richting Breda staat voor Afrit-Wouwse Plantage 6 kilometer aan aanrijding. Daardoor ook een file op de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom voor Heerlen 5 kilometer... Op de N15, Rozenburg richting Europoort, is de rijbaan dicht bij de Thomassentunnel na een ongeluk. Er zaten vier kilometer file. Het verkeer kan omrijden via de Thomassenbrug. En de N57, Ouddorp, Rotterdam, is in beide richtingen dicht tussen Stellendam en Hellevoetsluis. Daar zijn technische problemen met een sluis.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 Het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk. 7 over 6. Goedenavond. We hoorden vanmiddag de Tweede Kamerleden. We hoorden de Staatssecretaris voor Onderwijs. We spraken met de voorzitter van de HBO-raad over die langstudeerboete. Maar wat vinden de studenten ervan? We horen ze zo. Eerst deze vraag van mij aan u. Zit u met uw bordje op schoot? Ja? Goed zo, want we hebben voetbal. Vijf Nederlandse clubs spelen vanavond in de play-offs van de Europa League. Zij moeten zich zien te plaatsen voor de groepsfase van dat Europese toernooi. Later vanavond komen FC Twente, PSV, Feyenoord en Heerenveen in actie. AZ is zojuist begonnen in Moskou tegen Anzie. En recht naar Niemeyer. Wat is dat voor een club, Anzie? Ja, dat is het nieuwe geld, hè? een beetje een oude bekende ook al, want uh, die ploeg van Guus Hiddink en Zelko Petrovic, een assistent, kwam in de voorronde van uh, deze Europa League. Dit is de laatste voorronde, dit zijn de play-offs. In die vorige ronde kwam het Vitesse twee keer tegen met 2-0. Ja, die kopen daar spelers voor 18 miljoen, eh, alsof het eh, niks is. Wij kennen ze vaak nog niet eens, maar daar worden ze al voor grote bedragen binnengehaald. Kortom, dat is het nieuwe voetbal en dat zal zich moeten zien te plaatsen toch... met een steenrijke eigenaar, de nummer 118 van zo'n grote Amerikaanse lijst... van rijkste mensen in de wereld. Zijn ploeg, de ploeg van Kerimov, Suleiman Kerimov, de eigenaar... zal zich toch moeten zien te plaatsen ten koste van AZ. Maar aan de andere kant, terwijl ik kan zeggen dat het 0-0 is... dat is belangrijk na bijna 8 minuten spelen bij de ploegen 1. -2. Een klein schotkansje gehad, stelde niet zoveel voor. Aan de andere kant, AZ is toch wel een ploeg die start uit de startblokken is gekomen dit seizoen. Op een hele goede manier. Mooi voetbal met veel doelpunten. Kortom, er liggen heus wel kansen tegen deze ploeg die dan wel weer Samuel Eto'o in de basis heeft staan. De spits uit Cameroen. Schijnt zo'n 20 miljoen per jaar op te strijken. Keiharde eurootjes. Kortom, dat is prettig toeven daar in Moskou. Want daar speelt deze ploeg, daar traint deze ploeg. En één keer in de week vliegen ze dan richting uh, Makkahala. Waar uh, de ploeg Anzi dus eigenlijk uh, vandaan komt. Balbezit voor de ploeg van Guus Hiddink. En uh, de bal gaat naar de linkerkant van het veld. Bij de ploeg één wijziging vergeleken bij de laatste keer dat we ze in actie zagen. Vitesse, of uh, tegen Vitesse, was er nog een basisplaats ingeremd. Voor Zirkov bij uh, Anzi, de oudspeler van Chelsea. Niet bij de selectie. Daar staat nu Traoré en bij AZ deze week. Mooi Sander vertrokken naar Ajax. De verdediger in het hart van de defensie bij de ploeg van Verbeek. En daar staat nu een nieuwe man die er eigenlijk al zat: Etienne Rijnen van de bank gekomen. Nu aan de bal, schuift in. Doet dat aan de rechterkant van het veld. Een meter of tien over de middenlijn. En zo bij die 0-0 stand gaat AZ op zoek naar weer een kans. Misschien komt hij er zelfs nu wel achterin voor de spits voor Tidor, Maar de bal gaat aan hem voorbij. Het blijft 0-0. En verandert dat dan komen we meteen bij terug. Een recht naar Niemeijer in Moskou. Even was er hoop, maar de kans dat de lang studeerboete van tafel gaat... lijkt heel erg klein geworden. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil er vanaf... maar ze zijn het niet eens hoe ze dat dan moeten doen. Verslaggever Arno Leblanc merkte dat het voor veel studenten een teleurstelling is. Ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk. Het gaat nergens over. Teleurstellend, bijzonder. Ja, teleurstellend zelfs. Dit kan gewoon niet. Nee, ik ben niet teleurgesteld, ik ben boos. Balen is het dus voor studenten die speciaal naar de Tweede Kamer waren gekomen... om naar dit debat te kijken.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 Ja, eigenlijk naar een zwarte uh, pietenspel. Partijen uh, verwijten elkaar alles, maar uh, oplossingen zoeken Homer. Speciaal hier naartoe gekomen vandaag voor dat debat? Ja, speciaal hier naartoe gekomen. En? Um, ja, wat zeggen ze? Zwabberbeleid? <laughs> nee, het is heel gek. Uh, je zit er ook in, je ziet negen partijen, ze doen allemaal hun woordje. En er zijn gewoon uh, zes daarvan. En eigenlijk dus ook het CDA zijn gewoon aan tegen. Maar ondertussen dus gebeurt er niks. Dus. Hoe zit dat met jou?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 Het was vandaag de zesde etappe van de Ronde van Spanje... en daarin deden de klassemensreiners van zich spreken. Sterkste van allemaal was Joaquim Rodriguez. Hij won die etappe en behoudt dus ook zijn leiderstrui. Op papier zat het venijn van deze zesde etappe in de staart. Gio Lippes, leg uit. Ja, het was een heel gemeen klimmetje in de richting van Gakka. Daarbij dat garnizoen, het is een garnizoenstad aan de voet van de Pyreneeën. En ze moesten naar 1070 meter hoogte. Laatste 3,8 kilometer met stukken van 14 procent. Nou ja, dat is eigenlijk op het lijf geschreven van een renner zoals Joaquin Rodriguez. Iedereen zat er ook op te wachten totdat de aanval zou komen. Maar het duurde verschrikkelijk lang uiteindelijk tot in de laatste kilometer. Totdat Rodriguez dacht en nu ga ik aanzetten. En hij loste toen Christopher Froome, de Engelsman... die zat een beetje als een soort kogum aan zijn wiel... Maar uh, die reed hij ook los. Ja, toen ging hij heel gemakkelijk op weg naar die overwinning. Waarom werd er zo dus lang gewacht door de klassemensrinders? Ja, dat, ik denk toch dat ze een beetje bang zijn voor elkaar. Je kon het merken. Niemand weet precies hoe sterk is Alberto Contador. En na die terugkeren, na die dopingschorsing, heeft natuurlijk zes maanden niks kunnen doen, behalve trainen. En Contador bleek uiteindelijk toch ook niet de sterke man... Uh, ja, wat we van hem verwacht hadden. Want hij moest als een van de eerste toppers moest hij lossen... samen met Alejandro Valverde. En dat betekende dus dat Rodriguez makkelijk... naar die overwinning kon toesprinten. De Vroom tweede op 5 seconden. derde val verder op 10 seconden. En op de vierde plek eh, Alberto komt daardoor op 18 seconden. Dus eh, toch wel een gaatje. En met in een kopgroep op een gegeven moment drie Nederlanders, twee Belgen. Dat was heel leuk. Ja, het was een, uh, een, een Nederlands sprekend uh, gezelschap. Want uh, die twee Belgen waren ook twee Vlamingen. Christophe van der Wallen en Thomas de Gent. Thomas de Gent, kunnen de mensen zich misschien nog herinneren... de nummer drie van de afgelopen Giro. De man met die uh, geweldige aanval uh, in de richting van de Stelvio. En uh, die rijdt voor Vacansoleil. die zat erbij. Van der Wallen is van uh, de ploeg van Omega Pharma Quickstep. Uh, ploeggenoot van Nicky Terpstra. En dan die drie Nederlanders. Martijn Maaskant, Joost van Leijen... en Pieter Wening. Maar... Zij wisten eigenlijk van tevoren wel dat het een kansloze missie zou zijn met deze aankomst. Want iedereen wist wel van, nou, hier willen die favorieten zich wel eens laten zien. Want het is ook zo, in de Vuelta, een etappe overwinning levert ook bonificatie op. En dat ja, is voor al die renners wel belangrijk. Laat er niet zomaar een etappetje liggen. Ik moet hier bekennen dat ik heb me niet meer kon herinneren van de Gent uh, derde in de Giro. Wat ik me wel kan herinneren, Gio, is natuurlijk uh, het falen van Geesink en Mollema ja. in de Tour de France. Hoe waren die vandaag? Als ja. klimaars van de Rabobank in de Ronde van Spanje? Ja, ik zal niet zeggen dat ze vandaag faalden, maar echt geweldig ging het niet, want de laatste dagen zaten ze er goed bij. Hè? Mollema vierde in het klassement, Geesink vijfde tot vandaag. Maar uh, Geesink kwam als beste Nederlander op de tiende plek over de streep. 32 seconden achter Rodriguez. Kon dat tempo dus ook niet aan. Uh, Laurens ten Dam, de derde Nederlander, op de zeventiende plek. 47 seconden achter. En dan 21 e pas, Bouke Mollema. Die kreeg echt een serieuze tik op 51 seconden. Betekent trouwens wel dat Geesing nu vijfde staat. Stond hij ook al wel. Maar dat die achterstand op Rodriguez is opgelopen tot bijna een minuut. 53 seconden. Mollema staat achtste op 1,12. En Laurens ten Dam twaalfde op 1,45. Gioe Lippens, dankjewel. Leerlingen op een schone België moeten verplicht een iPad hebben. En dat leidt tot nogal wat discussie. Die discussie gaan we straks voeren, maar we luisteren eerst naar Etten en Gerritse bij de AWB. Het is een vrij drukke spits vanavond. De files worden nu langzaam korter. Er staat nog 120 kilometer in totaal. Er is veel vertraging op de a 50 Tilburg richting Breda. Voor Geelsen staat 6 kilometer na een aanrijding. En de meeste vertraging is dan vanmiddag op de A1 van Hengelo naar Amersfoort. Voor Afriet Hoendelo staat 5 kilometer file. Daar liggen nog steeds bouwplaten op de weg. Er is maar één rijstrook open. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Niet elke ouder van het sint pieterscollege en de sint jozef Handelsschool... in de Vlaamse plaats Blankenbergen is erover te spreken. De verplichte iPad. Vanaf komend schooljaar moet elke leerling in het bezit zijn... van een Apple-tablet, tablet, moet ik zeggen. En daarop is veel kritiek. Dus spreken wij met de voorzitter van het schoolbestuur, Nicole van Corlie. Goedenavond. Goedenavond. Waarom verplicht u elke leerling om een tablet aan te schaffen? Um, ik hoorde juist zeggen... Dat, niet, uh, dat er geen commotie is daarom, eigenlijk is dat niet helemaal juist. Wij zijn een school van 710 leerlingen en er zijn in totaal 10 ouders die uh, bij de commissie zorgsvuldig bestuur geweest zijn... om aan te kaarten dat het overleg daarover niet goed gevoerd werd. Nou ja, dus maar te... 700 ouders en leerlingen zijn heel gelukkig met de zaak. Maar er zijn mensen die daar niet gelukkig mee zijn. En er staan ook de ja, Belgische enkele, kranten, ja. daar staan ook de Belgische kranten uitgebreid over. Daarom vandaar mijn vraag. Waarom verplicht u elke leerling op, uh, een tablet aan te schaffen? Omdat, omdat wij de iPad gekozen hebben als tool om aan al onze leerlingen... De, de, ...de nieuwe cultuur van IT aan te brengen, niemand achter te laten en ook dit te integreren in het gewone lesgebeuren. Dus wij gaan eigenlijk de iPad gebruiken als tool en als vervanging van een aantal andere tools in het gewone leerproces. Waarom verplicht u elke leerling een tablet Omdat aan te zetten? Omdat u niet anders kunt werken. Je kunt niet doen. Hetzelfde met een handboek. Als je zegt, we gaan een handboek gebruiken... dan ga je ook dit handboek voor alle leerlingen gebruiken. En niet zeggen, we gaan er drie dit handboek laten gebruiken... en vijf anderen een ander. Zo Daar gaat mee, dat niet. En daarmee verplicht u alle ouders om kosten te maken... waarvan sommige ouders, en het zijn er twaalf, nou, ik heb begrepen... die zeggen, ja, tien. Nou, ja. Doe het voor tien ouders... die niet enthousiast zijn over een wel dure aanschaf. Wij verplichten de ouders niet om iets aan te kopen... Uh, dit is ook, denk ik, niet juist weergegeven. De ouders die een iPad hebben, kunnen de hunne gebruiken. Ouders die willen, kunnen de iPad gewoon kopen waar ze willen. En anderen kunnen die kopen op school en anderen kunnen die huren. Dus wij laten die verschillende formules open. Maar bij het huren, bijvoorbeeld, dat is misschien wel de meer voordelige formule voor ouders, omdat de kosten gespreid worden, dan gaan zij drie jaar die iPad huren aan 40 euro per kwartaal. En dan wordt die iPad van hen. Ja, um, met, ik, heb, vergen... ik heb niet zo heel veel trek om een semantische discussie te gaan voeren over verplichten. Maar dit is gewoon een verplichting om mensen kosten te maken. En sommige mensen zijn het daar niet nee, sorry, mee eens. Wij verplichten ook. Als een school zegt in haar pedagogisch project. Wij gaan een uniform vragen. Dat is ook een verplichting. Als wij zeggen wij gaan bepaalde pedagogische toer op. Dat is altijd een verplichting. Dat is een keuze die men maakt op school. Om op die manier te handelen. En dat hebben wij nu inderdaad gedaan. Waarom specifiek, maar waarom... maar daar tegenover staat. Mag ik u wel zeggen dat wij ook zorgen dat de schoolrekeningen waarvoor wij nu al een van de laagste zijn... dat die schoolrekening naar omlaag gaan en dat er geen meerkost is voor iPad. Kijk eens, dat is nog eens een uh, oplossing. Waarom specifiek een iPad? Uh, omdat onze scholen met Apple, de Apple-omgeving vertrouwd waren... Dus al onze computers waren ook Apple. De leraars zijn gewoon van daarmee om te gaan. Van de leraars wordt nu heel wat gevraagd aan bijscholing enzovoort. En we hebben niet helemaal van nul willen beginnen. Daarom, dus dat tweede zaak is, dat wij ook goede condities hebben gekregen eh, rond de eh, aankoop of de huur daarvan. Maar ook goede condities rond de applicaties die op het toestel moeten geplaatst U bent klaar voor de. En waar er heel wat andere in samenwerking met eh, uitgeverijen ook vrij goedkoop kunnen geplaatst worden. Ja, u, u bereidt zich voor op de toekomst... maar toch zijn er wat ouders die hun kinderen nu van school hebben gehaald. Dat is toch een trieste conclusie. Um, dat is heel triestig als ouders dit zouden doen. We hebben dit vernomen via de krant. En tot hiertoe heb ik weet van een paar leerlingen... die ons niet zouden volgen. Maar daar is het wat vroeg om uitspraken te doen. Wij moeten eigenlijk de datum van 3 september afwachten... om te zien of er dan echt leerlingen wegblijven of niet. Tot hiertoe hebben wij daar weinig weet van. Gaan wij een keer uh, bellen dus begin september? We hebben twee leerlingen. Twee leerlingen die zouden dus uh, veranderen. Van de tien ouders die geprotesteerd hebben... zijn er een aantal die hun leerlingen al terug hebben ingeschreven. Gaan we begin september nog eens even contact met u opnemen? Mevrouw Van Koelie ja, van we doen. de school Ja. In... Ik dank u wel hartelijk voor deze toelichting. Dag. Prettige avond. Beste, dag, ja. Goedenavond. We zien onderweg naar later. We zien alle Molenboom. En de muziek klinkt op het water. En we golven zonder een De stem die verder hoest, wel langs middeleeuwse buur. De stapel wolken boven ons, haal ik drukte het los. We zien op de weg naar water, we zien aan. En onder ons het nieuw, de die naar onder zingt de regen die brengt rust over het Vlaams en het kastiel op Huvels van Vlumiel. We zien onderweg de naar water, we zien vol aan boord en de muziek. onder de groene brug van Rowan Minister Schippers wil de zorgkosten naar beneden brengen... en een van de plannen is om de huishoudelijke hulp... bij de thuiszorg zelf te laten betalen. Stofzuigen, afwassen, zetten, poetsen. Verslaggever Martijn Holtrop ging vanmiddag naar Ton Epskamp... die in een rolstoel zit en leidt aan een ernstige vorm van suikerziekte. Hij heeft zijn zorg geregeld zoals de minister dat voor ogen heeft. En dan in. En wat koffie. Enthousiaste parkieten heeft u, meneer Epskamp? Ja, dat is een uh, vrolijk dingetje, maar dan kan ik toch geen vijf minuten buiten. Nee. Maar dat is mijn compagnonnetje. Nu krijgt u ook nog uh, uh, ja, zorg van uh, de mensen hier van Buurtzorg. Wat krijgt u precies voor zorg? Ik krijg smorrens en s'avonds en dan komen ze me uh, insuline geven. Medicijnen. En ze komen mij ontbijtje klaarmaken. En uh, nog als er andere dingen zijn, die, die doen ze dan ook. Als dat een minister ligt, dan moet er duidelijkheid komen... over het verschil tussen zorg en dingen die in huis moeten gebeuren. Zoals stofzuigen en dergelijke. Ja. Hoe heeft u dat nu geregeld? Ik heb nu van de gemeente uit heb ik een, uh, een hulpje die één keer in de week komt. Mm -hmm. En die dwaalt en die stof en die doet alles hier. En dat is buiten de, de zorg om. Want dat, uh, dat zou anders niet lukken. U bent eigenlijk het voorbeeldmodel zoals de minister dat voor ogen heeft, hè? Ja, volgens mij wel, ja. Want ik zou hier niet meer buiten kunnen, hoor. Meneer Epskamp heeft het goed geregeld, maar toch zitten aan het plan van de minister veel haken en ogen, zegt Marianne Frank van Buurtzorg. Omdat we in de wijkverpleegkunde, ver, wijkverpleegkunde heel veel zien dat de, de taken niet zo makkelijk te scheiden zijn. En dat proberen ze heel erg, dat proberen ze al jaren, om alles uit elkaar te trekken en juist naar verschillende, steeds goedkopere niveaus te brengen. En dat betekent heel vaak dat de kwaliteit van zorg na vanal minder wordt. Dat zie, je, dat zie je gebeuren. Dat zien we elke dag gebeuren. Wij leveren uh, verpleegkundige zorg uh, aan mensen en lichamelijke zorg. En we zien heel vaak dat de huishoudelijke zorg tekortschiet. Omdat de gemeente dat op een koopje wil doen. Ze doen heel erg hun best. Hè? En er is uh, een heel, heel goede medewerking vanuit de gemeente. Maar in de praktijk is heel vaak dat wij daar achteraan moeten bellen. Omdat de huishoudelijke zorg niet goed geregeld is bij mensen. Ja. En daarna, daarbij geeft u aan. Die grens is niet zo duidelijk te trekken. Van waar begint de huishoudelijke zorg en waar eindigt de. hoe moet ik dat noemen? De persoonlijke ja, zorg? De, de persoonlijke zorg. Het is bijvoorbeeld al een aantal jaar zo dat uh, hulp bij eten en drinken... mensen die slecht eten omdat ze heel erg in de war zijn... geen eetlust hebben, ziek zijn uh, of lichamelijke gebreken hebben... waardoor ze zelf of niet kunnen koken of niet kunnen eten... Uh, dat dat niet valt onder de uh, persoonlijke verzorging. Dat valt nu onder de huishoudelijke zorg. En dat is eigenlijk heel raar, want dat is het natuurlijk helemaal niet. En de praktijk is ook dat wij heel vaak voor mensen boodschappen doen... Dat ik voor meneer Epskamp Kustafla kook in de keuken. Ja, Het moet eigenlijk, landelijk moet dat eigenlijk allemaal zo zijn. Hè? Dat, want iedereen waar die de recht op heeft, die moet eigenlijk dat kunnen krijgen. Want kijk, ik zal een voorbeeld noemen. Als je nou neemt de regio-taxi hier in Utrecht, dat is heel goed geregeld voor hier. Maar als je nou wijkbeduursteden neemt, die mensen die krijgen geen pasje, want dat doet de gemeente niet. En hier in Utrecht wel. En dat is weer een voordeel natuurlijk. Maar voor de rest, ja, ik, ik vind het fantastisch wat, wat iedereen doet hier, hoor. Ja. En het is, ja, fantastisch. Ze kunnen van alles. Al dus meneer Epskamp. En wat de parkieter van vond, dat vergat Matthijs Holtrop te vragen. Anzi aan zet in Moskou. Een wedstrijd in de play-offs voor de Europa League. Ragnar Niemeijer, er is volgens mij nog niet gescoord. Nee, het is 0-0. Na 27 minuten spelen. AZ moet achterin. Nu even oppassen met Eto'o op de rand van het strafschopgebied. Rijnen krijgt de bal met het hoofd niet weg. Uiteindelijk krijgt AZ die bal wel naar voren toe. En is het gevaar dus voor eventjes verdwenen. Wel weer de overname van Anzi. Met Agalarov, een 24-jarige rechtsback. Maar die besluit de bal maar terug te spelen. Tot bij zijn eigen doelman. 27 minuten dus op de klok. 0-0. Beetje side duel. Met wat meer balbezit voor Anzi. Twee schoten gezien. Niet zo heel dreigend hoor. Van Traoré, Man die een beetje vanaf de flanken komt om Eto'o heen cirkelt eigenlijk. En wat zagen we aan de andere kant. Nou er kwam nog voorbij een voorzet richting Eltidor En nog een vrije trap gezien. Een minuut of twee geleden van Maarten Martens. Van 17 meter maar anderhalve meter naast. Een schot nu van Anzi wordt weggehaald door Rijne bij de strafschopstip. En zo komt AZ ook hier weer met de schrik vrij. Bovendien wil AZ dan weg. Met Berens aan de rechterkant. Maar er is een overtreding die zorgt dat het tempo eruit gaat. 0-0. Het zou allemaal wel wat spannender mogen. Dat hopen we dan maar dat dat vanavond gaat gebeuren. In ieder geval het begin van een hopelijk heerlijk avondje Europees voetbal. En het eind van dit NOS Radio 1-journaal. Ik wens u een prettige donderdagavond. En ik wens je ook een hele fijne uitzending. Joost Eerdmans van Avondspits. Wat ga je doen? Tim, dankjewel. We praten over 50PLUS. Overigens ook voetbal bij ons. Als er flitsen zijn, dan komen ze binnen. Eh, anders zie je tegen AZ. Maar 5,6 miljoen 50PLUS'ers hebben we in Nederland. En volgens die 50PLUS-partij... moeten we ze dringend de helpende hand gaan bieden. Want het gaat niet goed met de 50PLUS'ers. Waar Marianne Thieme er is voor onze dieren... hebben we Henk Krol voor de ouderen. En hij gaat mij straks vertellen... waarom hij verkozen wil worden met zijn 50PLUS op 12 september. En Laat ik maar gewoon zeggen wat ik ervan vind, Tim. 50PLUS'ers zeuren te veel... Dat vind ik ervan en doet u maar mee. Op 0800 1121 en via hashtag WNL, hashtag 50PLUS, hashtag Eerdmans... avondspits staat op het punt van beginnen. Met Henk Krol dus, lijsttrekker van 50PLUS, die de hele show bij ons is... na het nieuws van half zeven Graag tot zo bij avondspits. Spreek uw bericht in na de toon. Ja, baas, ik ben het.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 Minister Schultz van Hagen verwacht dat eind dit jaar op de A2... s'nachts 130 km per uur kan worden gereden tussen Vinkenveen en Maasen. Nu is de maximumsnelheid daar dag en nacht 100 km per uur. Volgens Schultz is verhoging van de maximumsnelheid in de nacht mogelijk... maar moeten er bij Breukelen wel schermen worden neergezet. Studentenorganisaties zijn teleurgesteld over het uitblijven... van een besluit over de langstudeerboete. De Landelijke Studentenvakbond verwijt de partij in de Tweede Kamer... politieke onwil meerderheid wil af van de boete, maar de politici konden het vandaag niet eens worden over hoe dat betaald moet worden. De NOS zendt ook in het seizoen 2013-2014 op zondagavond om 7 uur de samenvattingen uit van de eredivisie. Het huidige contract is met een jaar verlengd. Het nieuws volgt op de verkoop van de live-rechten van de eredivisie duels aan Rupert Murdoch. Daarna ontstond onzekerheid over wat er met de samenvattingen om 7 uur s'avonds zou gaan gebeuren.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 De zon schijnt nog af en toe, er zijn ook wel wat wolken, maar die stellen allemaal nog niet zo heel veel voor. De temperaturen gaan langzaam omlaag vanavond, het is best aangenaam. Vannacht koelt het af naar 11 tot 14 graden. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. En vooral in het zuiden en westen zou ook wat lichte regen kunnen vallen. Dan beginnen we morgen met een tamelijk bewolkt weerbeeld, met hier en daar een bui. Die buien komen geleidelijk aan steeds vaker in het noorden en noordoosten voor, en steeds minder in de rest van het land. Overigens wordt het ook in het noorden en noordoosten in de middag wel beter met meer zon. Temperaturen tussen 21 en 23 graden, weinig wind en daarmee nog best een aardige dag. Het weekende verloopt echter geheel anders, want dan krijgen we te maken met een lage drukgebied En dat betekent dat de wind de kop opsteekt, zaterdag 4 tot 6 boven En zondag, vooral in het Waddengebied, zelfs hard windkracht 7 en misschien wel stormachtig windkracht 8. Nou, niet alleen wind, ook wolken en stevige buien. En vooral in de kustgebieden kunnen die buien echt pittig uitvallen, met flink wat neerslag daarbij. Zondag kan het onweren met temperaturen onder de 20 graden. Maar na het weekenden wordt het snel rustiger, droger en ook weer warmer. ABW verkeersinformatie. De files worden langzaam korter. Er staan nog 60 kilometer in totaal. Op de A1 van Hengelo naar Amersfoort voor Afriet Hoenderlo 5 kilometer. Er liggen bouwplaten op de weg. Er is maar één rijstrook open. Waarschijnlijk gaat de weg pas om 7 uur helemaal open. Er daar daar ook fietsen op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn voor Afriet Hoenderlo 8 kilometer. Op de A58 Vlissingen richting Breda... voor Bergen-op-Zoom-centrum, 4 kilometer na een aanrijding. En op de A58 Tilburg richting Breda is ook een ongeluk gebeurd... tussen Afrit Hilvarenbeek en Beek en Geelse, 7 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. 50-plussers zeuren te veel... Goedenavond, welkom bij de snelste avondspits van Nederland. Vanavond met Henk Krol, lijsttrekker van 50 Plus. Wel weer nou. 0800 1121. Ja, welkom. Zelf ben ik net 40-plusser... maar de tien jaar die ik schil met 50-plussers... die lijken wel lichtjaren. Wat een gezeur en gedram komt er uit dat 50-plus. Terwijl het CBS al doorrekende dat de 50-minners... meer hebben moeten inleveren dan de 50-plussers... lijkt het voor de 50-plus-partij zonneklaar... dat onze ouderen richting de afgrond gaan. Terwijl juist voor hen alles nog koekenij is. De echte problemen komen voor rekening van de generaties na hen. Hoe krijgen de 50 minners nog zorg en pensioen geregeld? En terwijl ze moeten gaan werken tot een 70ste. Wie was er straks onze billen? En krijgen we ooit ons huis nog afbetaald? 50-plussers zijn welvarend met hun afbetaalde huizen... prepensioen en vergoedingen tot en met de rollator. 50 minners mogen waarschijnlijk hun spaargeld gaan inzetten... om de traplift te betalen. Het zijn dus inderdaad de jongeren die het zwaar hebben... met hun schulden, uitgeklede kinderopvang... geen hypotheekrenteaftrek en amper studiebeurs. De toekomst voor jongeren ziet er op dit moment asgrauw uit. Slechts 3% van de gepensioneerden... valt momenteel onder de laagste inkomens. Ouderen hebben dus in feite hun schaapjes al lang op het droge. Ik zeg, 50-plussers zeuren te veel. Bel WNO 0800 1121. En u hoorde hem ook gaan genuiven volgens mij tijdens mijn intro. Henk Krol, lijsttrekker van 50PLUS. Goedenavond Henk. Goedenavond Joost. Ja, was je al zo ontevreden dat je je liet horen? Nee, ik vond het wel grappig oh. hoe je dat allemaal samenvatten, Want dat is wel de mening van heel veel jongeren, wat je net verwoordde. En wat je al zei, jij met je 41, je hebt nog 9 jaar... en dan hoor je ook bij die 50-plussers. Ja, ja. En daar kom je er vanzelf achter. En eh, als je vandaag de kranten kijkt... en dat zul je de komende dagen waarschijnlijk ook eh, gaan zien... dan zie je dat er veel forser gekort gaat worden op pensioenen... dan ooit gedacht was. Mm -hmm. En eh, laten we heel eerlijk zijn, het is wel aan mensen beloofd. En mensen hebben er wel hun leven lang aan bijbetaald. Als je nu uh, gaat kijken waar we het echt over hebben. De afgelopen jaren zijn de pensioenen niet geïndexeerd. En daarmee ga je 8% in salaris achteruit. De komende jaren gebeurt dat nog een keer. Weer 8% eraf. Dat is al 16%. En dan gaat men nu ook nog eens een keer extra korten op de pensioenen. ABP kondigt al aan 14%. wil zeggen dat je op een min komt te staan van min ja. 30%. Nou, Ik kan je verzekeren als bij welke beroepsgroep dan ook. 3% van het salaris af zou gaan. Nou, stel dat dat zou gebeuren bij de buschauffeurs. dan uh, stond het binnenhof zwart met de buschauffeurs. en dan reden morgen geen bus meer. Nee, dat is toch een iets anders in vergelijking met een, een pensioen en, een, en, en, en je loon. Nou, als ik heel eerlijk mag zijn. Ik denk dat mensen die leven van hun loon, die moeten rondzien te komen. Mensen met een AOW en een pensioen, die moeten er ook van rondzien te komen. En, en als je 30 procent, goed over nadenken, hè? 30 procent <laughs> in inkomen erop achteruit gaat... in vergelijking met mensen die werken, nou, ja. dan wordt het lastig voor je. Maar... Henk Kamp uh, heeft uitgerekend uh, uh, dat het gemiddeld vermogen van een 65-plusser 2,5 ton is, uh, Henk. Ja, weet je hoe dat komt? Dat komt omdat hij allerlei bezittingen meetelt waar je niks aan hebt. Bezittingen in stenen. Als jij een huis hebt... Ik ken bijvoorbeeld een mevrouw bij mij in de buurt die heeft een, een jaar of zeven geleden... heeft ze op aanraden van de woningbouwvereniging... en alle mensen die er verstand van hadden... heeft ze haar woningje gekocht. Daar huurde ze, dat huurde ze eerst, ze heeft het nu gekocht. Doordat ze dat huisje gekocht heeft... wat ze nu aan de straatstenen niet meer kwijt kan... Mm. en wat eigenlijk onverkoopbaar is... komt ze voor geen enkele andere uitkering in aanmerking. Mm. En die mevrouw moet al haar vaste lasten betalen. En als ze dat gedaan heeft... dan houdt ze 150 euro over... om een hele maand van te leven. Ik geef het te doen. Nou, dat is het opeten. En dat, dat, dat wil niet zeggen dat het natuurlijk voor de 50 plussen zoveel slechter afloopt als voor de 50 minder, hè? Want dat is eigenlijk mijn thema. Nee, maar Waar ga ook... ik mijn pensioen nog van krijgen? Nou, kijk, uh, jij hebt nog 11 jaar... Nee, wat zeg ik? Je hebt nog veel langer. Je hebt nog bijna denk... 20 jaar om, uh, nou, om aan te vullen. Misschien nog wel langer, hè? Ik want denk 30 jaar, hè, Henk. Dat, we ja, dat, ervan... zou, dat zou best kunnen, want we leven allemaal langer. Dus mm. jij hebt 30 jaar om daarover na te denken. Maar mensen die nu, dankzij die mm. idiote maatregel van Kamp... die dat even vlucht door de Eerste Kamer gejaagd heeft... mensen die nu ineens te horen krijgen dat hun pensioen niet ingaat op 65, maar 65 plus 1 maand... plus 2 maand, plus 3 maand, die moeten ineens 3 maanden overbruggen... waar ze niet op gerekend hebben. Mm. Als je dan met de pre-pensioen met prepensioen bent gegaan, dan moet je maar zien waar je dat geld vandaan haalt. Ja. En Kamp ja. zegt dan, nou ja, die mensen moeten maar lenen of zo, of die moeten misschien op kosten van hun partner lenen. Oké. Okay. Dat is nou. toch wel heel erg vergaand. Maar jij kan erop voortborduren. Jij kan zeggen, ik leg vanaf nu elke maand iets extra ja, opzij. Ja, en ik, ik loop ook niet te zeuren, Henk, Zeg nee, ik er dan nee, meteen bij. Niet, maar, je, maar. Oh, gelukkig. Nee, u hoort een bevlogen lijsttrekker. Dit is Henk Krol. Hij spreekt vanuit de Mediatoren in Den Haag, luisteraars. Hij doet mee aan avondspits de hele avond. Dus ook vragen voor Henk Krol zijn, zijn, zijn meer dan wel Kom. Hoe gaan we het uh, redden met elkaar, 50 plus, 50 min? Ziet u ook een zeurelement bij de 50-plussers of uh, juist niet? We gaan eens kijken, er wordt veel gebeld, 0800 1121. En dat is een gratis lijn en komt u bij ons in de discussie. Kan ook getwitterd worden, hashtag WNL, hashtag uh, avondspits. Eens even kijken, mevrouw Ada Dorgelo, goedenavond. Ja, goedenavond. Zegt u maar, wat is uw reactie? En mijn reactie is dat het niet de 55-plussers die, zijn die veel uh, zeuren. Het zijn Nederlanders die veel zeuren. U trekt het breder. E, e, ja, ja. Dat, mag, dat lijkt me wel, ja. Nee, uh, ja. nee want uh, zelfs word ik dit jaar 65. Ja. En ik vind het verschrikkelijk dat, er, uh, dat ineens je leeftijd een item wordt. Ja. Uh, ik, wil, ik ben volstrekt niet aan pensionering toe. En ik heb het voor mekaar gekregen dat ik waarschijnlijk nog een jaartje mag doorwerken. Heel nee, goed. ik mag een jaartje doorwerken. Maar ja. uh, meer, nou ja, de, de onderhandelingen over daarna, dat uh, voer ik volgend jaar wel. Maar bent u een, een uh, stemmer? Bent u stemmer, mevrouw Ada? Is dat een de stemmer? Op, op 50 plus? Nee, nee, absoluut niet. Nee. Maar, maar waarom niet? Ik, ik stem überhaupt niet op uh, one-issue partijen. En ook niet op partijen die alleen maar voor een bepaalde leeftijdsgroep zijn. Nee. Oké. Okay. Mevrouw Ader, we laten er even bij. Dank, dank u zeer. Um, we gaan naar de oudste beller, die we tot nu toe in de, lijn, in de show gehad hebben. Dat is meneer Van Rest. Goedenavond. Meneer Van Rest. Goedenavond. Ik leef in mijn 84ste levensjaar. ik kwaag nooit. Ik leef heel rijk van mijn AOW. Bijvoorbeeld, <coughs> ik betaal mijn zorgpremie per jaar vooruit, waardoor ik korting krijg en nog eens rente van de bank, wat ik voor volgend jaar opzij moet zetten. Hmm. Want wat... Uh, uh, wat er niet in komt, gaat er niet uit. Dus dat, dat moet ik bijhouden. Ja. Daarnaast heb ik, en dat zal ik eerlijk vertellen, daar ben ik heel erg gelukkig mee, heb ik een klein pensioentje, let wel, van nog geen duizend euro per jaar. Dat is weinig. Al, als ik daar ook nog eens 12% van moet inleveren, heb ik uitgerekend, dat is 33 eurocenten per dag. Waar moet ik dan in godsnaam over klagen? Kijk, dat is... Maar laat dit los. staat dit los van het feit dat u misschien wel op de 50-plus partij van Henk Krol gaat stemmen? Nee, absoluut niet. Ook nee? Waarom niet? Nou, omdat, omdat hij uh, de klagers uh, stimuleert. Ja, ja, u bent... Als je, als je gewoon zo... Ik, ik moet bijvertellen, ik ben natuurlijk van de oude generatie, hele oude generatie... en dan leer je tevreden zijn met wat je hebt. ja. Nou, dat, nee, dit heb ik en daar ben ik gelukkig mee. Mooi, meneer Van Rest, dank u zeer weer voor het inbellen met uw 84 jaar, nog steeds de, de, de oudste aanwezige in de avondspits. Um, u kunt meedoen, 1121. Vindt u ook dat de 50-plussers te veel zeuren, zoals ik beweer? Uh, bent u zelf een stemmer op 50 plus Vind ik ook leuk om eens, om eens met u te spreken, want ze zijn er, want ze staan niet misselijk op twee blauwe stoelen momenteel in de Tweede Kamer. René zegt 30% minder pensioen van een eindloonregeling. Ja, jongeren hebben middelloon, dus al 50% minder. B denkt hij naar boven. Onno Bervelood zegt uh, Eens. 50-plussers hebben alle wind mee gehad. Economische groei, stijgende huizenprijzen, et cetera. Die moeten dus niet zeuren. Kingworth zegt Eens. De vroeger toen was alles beter. Generatie moet naar de realiteit kijken. Uh, hashtag En Hans van Isselmuden twittert naar Avondspits. Eerdmons, u moet zelf niet zo zeuren en niet zo stoken. Nou, stoken is een beetje uh, mijn handelsmerk in dit programma. Dat zal u toch wel in de raad hebben. We gaan eens kijken naar een andere 50-plusser, Mark Verhoeven. Goeiedag Joost, met Mark Verhoeven. Ja, Mark, hallo. Hoi. Uh, ik heb net even geluisterd. Uh, het is een vrij zwart-witte stelling, maar ik ben zelf net een half jaar 50-plusser. En ik, uh, als je het zo zwart-wit stelt, ja, dan vind ik ze wel zeuren. Ja, waar, waarover met name? Uh, nou, bijvoorbeeld de berekeningsnet van Henk Krol met betrekking tot de pensioenen. Uh, het is natuurlijk. Uh, uh, Henk zei in het begin: het is steeds correct. Het pensioen gaat, uh, neemt af met 30 procent. Op een gegeven moment zei hij, het inkomen neemt af met 30% en dat is niet terecht. De AOW, die wordt niet gekort en daar komt je pensioen bovenop. Dus je hebt, voor wat er bovenop komt, daar gaat die 30% vanaf. Okay. Dus dat, dat uh, maakt het verhaal alweer wel wat uh, Henk, relativerender. Henk Krol, reageer, reageer maar even, Henk, als je wilt, Mark. Ja, dat klopt. Op je uh, pensioen wordt 30% uh, gekort, maar je AOW... Ja, niet gereageerd. Wacht even, Henk. Wacht even, Mark. Henk, ga door. Ja, maar je AOW volgt niet de ik loonontwikkeling. Dus ook daar ga je langzaam maar zeker verderop achteruit. Oké, okay, ik heb. Ik heb niet de indruk dat Mark uh, Henk Krol nu hoort. Uh, maar als jij even, we hangen je even op, uh, Mark. Dan kun je <laughs> blijven luisteren. Want uh, Dan kun je de discussie vol. Zeg nog één keer, maar uh, als je wil, Henk. Ja, nou, Ik hoop nou maar dat Mark niet denkt dat ik hem niet te woord wil staan. Maar nee. uh, wat ik wilde nee. zeggen is... Nee, er wordt 30% gekort op de pensioenen. Daar heeft hij helemaal gelijk in. Maar ook de AOW volgt al jaren niet de loonontwikkeling. Dus oh ja. ook daar kom je langzaam maar zeker op achterstand. En als je dan ziet dat allerlei prijzen omhoog gaan... van uh, brood tot btw tot de met de overheidstarieven ja, dan wordt het voor sommige ouderen gelukkig niet allemaal. En we hoorden vandaag dat er heel veel mensen zijn die ouder zijn en die absoluut niet mm. klagen, en daar ben ik ook heel gelukkig mee. Uh, maar bovendien willen wij ook voor jongeren een heleboel dingen veranderen. Hoor. Wij vinden het uh, heel erg ja. idioot dat jongeren niet zelf mogen kiezen... bij welk pensioenfonds ze terecht kunnen. Als ja. jij bij een uh, zorgverzekering wil, kan je zelf kiezen welke het best bij je past. Als jij een hypotheekbank zoekt, mag je uitzoeken welke. Maar je pensioen, dat bepaalt je werkgever. En dat is eigenlijk van de zotte. Dat zorgt ook voor heel veel pensioenbreuk. En wij zouden het ook heel prettig vinden als jongeren in de toekomst... zelf hun eigen pensioenfonds zouden mogen kiezen. Kijk aan, dat is een actiepunt die had ik inderdaad eerder gehoord. Wij, wij hebben nu de Indoor-Market gehoord. Hij, hij kan zo nog reageren. Maar uh, Henk Krol, waar, waar willen jullie nou voor het leger van 50-plussers gaan uh, op september, of probeer je ook de 50-minners nog voor je te winnen? En zo ja, wat zou voor mij een reden moeten zijn om op, uh, op 50-plus te stemmen? Nou, simpelweg de reden dat er ooit een moment komt dat je 50-plusser bent. Jij met je 40, nou jij niet, want jij doet het voortreffelijk. Maar de meeste mensen die jouw leeftijd hebben en die zonder werk komen die komen eigenlijk al niet meer aan de bak. En als je boven de 55 bent, is het bijna ondenkbaar dat je nog aan een baan komt. En dat terwijl als je alleen al bij onze oosterburen gaat kijken... dan zie je dat dat veel makkelijker kan. En ook in Amerika heeft men een hele andere waardering voor mensen met kennis. En benut men die mensen ook om de jonge generatie op te leiden... en langzaam te laten instromen. Ja. Die mentaliteitsverandering is goed voor jou, is goed voor mij, is goed voor iedereen. Oké, okay, Henk Krol, uh, dank je wel. 50 plus lijsttrekker hoort u, u kunt meedoen 0800 1121. We gaan even schakelen naar uh, naar Niemeyer. Hij zit bij de wedstrijd Anzi tegen AZ. Uh, kom er maar in. Laatste minuut van de eerste helft. Joost, 0-0 stand nog altijd. Een, uh, niet zo'n spectaculair duel, zei ik wel eerder. Maar betekent wel dat AZ toch ook wel relatief eenvoudig tegen deze rijke club uit Dagestan op de been blijft. en Dat is ook wat waard. Zeker met het oog op de thuiswedstrijd in Alkmaar van binnenkort. Wel één grote kans gezien voor Mark Boussoufa, de Marokkaan uit Amsterdam. Want daar is hij opgegroeid. speelde later bij Anderlecht, daarvoor bij AA Gent en Chelsea. Maar die schoot hem naar een voorzet vanaf de linkerkant bij de tweede paal naast. Dat was de grootste mogelijkheid. En het rustsignaal heeft inmiddels geklonken uit uh, het sluitje van Michael Kukulakis. Hij is uh, de scheidsrechter van dienst. Een uh, duel tot nu toe met niet zo heel veel mogelijkheden. Met een laag tempo AZ op bezoek bij ANSI gespeeld in het stadion van Lokomotief Moskou. Waar bijna niemand zit trouwens. Het is 0-0 uh, bij de rust. Dankjewel, Ragnar Niemeyer, En we zijn terug bij avondspits, waar ik zeg 50-plussers... die lopen nogal te zeuren. U kunt meedoen en reageren op 0800-1121. Ivan Gadella, kom er maar in. Ja, goedenavond. Ivan. Ja, ik, uh, ik vind eigenlijk dat, die, dat de ouderen best wel mogen zeuren... Want die wordt het hardst aangepakt momenteel, terwijl de rijken steeds rijker worden. En daar wordt er helemaal niet over gesproken. Maar het blijkt juist dat de, de oudjes, als ik het zo onbeschaafd mag zeggen... en ik ben over negen jaar, dat zegt Henk terecht, ben ik er ook uh, in feite één... Uh, het helemaal niet zo slecht gedaan hebben. Ze hebben goed geboerd, ze hebben een groot vermogen opge opgebouwd, huizen afbetaald... en in feite maar 3% zit op, een, op, op de categorie laagste inkomens. Waar hebben we het over? Ja, maar daar hebben uh, ze ook keihard voor gewerkt. Kijk, ik heb ja, die, maar dan uh, moeten ze toch, toch ook niet zeuren, he? Je mag wel hard gewerkt hebben, maar dan hoef je toch nee niet joh. te gaan zeuren? Ja, maar dan hoeft er toch niet, uh, niet geplukt te worden? Nee, maar dat moeten we allemaal. worden. ik heb drie sprekers gehad. Ja. Uh, eentje van 65 eentje van 84. Mm. Kijk, die zullen nergens over klagen. Maar de mensen die uh, uh, 60 of uh, net iets ouder zijn, die klagen steen en been. Ik, heb zelf, ik ben zelf vrachtwagenchauffeur en een collega van mij is 58 die zit nu al te piekeren, omdat ze drie maanden langer door moet werken voor spreekpensioen. Maakt ouderen zich niet veel te druk, veel te snel te druk? Ivan? Nee, denk ik niet. Ja, dat nee. kan... Kan zijn. Er gaat piekeren dat je druk gaat maken. Oké, okay, Iwan, dankjewel. 0800, dus 1121. Draakmug twittert. Geprofiteerd van goede voorzieningen die nu worden afgebroken. Zeurt deze vervende generatie. We moeten allemaal inleveren. En zij zeker. Remco van de Vuur twittert. De jongere generatie moet voor zichzelf gaan zorgen. En voor de rijkere ouderen betalen ze nog mee. Geen reden om te klagen. Dus ja, Henk Krol, je merkt wel dat de, de jongere generatie op Twitter. Daar, tenminste, laat ik het zo zeggen. Er zijn weinig mensen die, die boven de 50 plus die twitteren. Terwijl jij er wel op zit. Uh, merk jij dat ook? Dat dat een beetje de. De Lost Generation is uh, voor jullie. Henk? Oh, ik hoor Henk Krol niet meer. Die, zat, uh, die zit nog steeds in de studio en uh, in Den Haag. We gaan zo weer met oei. hem... Oh, je hoort me wel, nu, Ja, ik hoor je wel, ja. Lijkt en duidelijk zelfs. Nee, oh, wat, wat Ivan zei is natuurlijk helemaal terecht. Uh, die groep die er de hele leven lang voor betaald heeft, die wordt echt aangepakt. Bovendien laten we dat nou ook eens een keer gezegd hebben. In het verleden hebben zowel de overheid als heel veel bedrijven miljarden. Ik heb het niet over miljoenen, miljarden geroofd uit de pensioenfondsen. Als dat niet gebeurd was, hadden we er allemaal veel rooskleuriger voor gestaan. En die korting, dat is heel idioot, maar die is volstrekt niet nodig, want die heeft te maken met iets heel ingewikkelds dat zullen we op de op de radio maar niet al te uh, nauwkeurig uitleggen... maar er is een bepaalde rekenrente die gebruikt wordt... en die is ja. vele malen minder dan de werkelijke opbrengst. De meeste pensioenfondsen stijgen elk jaar nog met 8 tot, uh, nou, 6 tot 8 procent. En zelfs de bestuursvoorzitter van de Algemene Pensioengroep... Dirk Slamers, die zegt... De komende twintig jaar komt er meer geld binnen dan we uitgeven. Dus ook voor jongeren is er helemaal ja. niks nou, aan de hand. Heel, heel positief geluid. Maar weet je wat nou het gekke is? En dat is toch een punt wat ik heel graag wil maken. Ja. Minister Kamp die zegt... ik ga in september komen met een nieuw voorstel voor die rekenrente. Als die werkelijk omhoog gaat naar 4 procent... is er niks meer aan de hand dan hebben we ook ineens een stuk minder te zeuren. Maar het idiote is, hij zegt er meteen bij... dat hij dat pas na de verkiezingen gaat doen. Dat ja, is ja. toch niet echt eerlijk? Ik bedoel, als je dan een open politicus bent... dan zorg je dat je voor je de verkiezingen met die cijfers komt. Misschien heeft hij ze niet, maar jij vermoedt dat daar een spelletje achter steekt. Ik ben er uh... zeker van dat hij die cijfers wel heeft. En anders kan hij ze bij mij navragen. Als hij op 4% gaat zitten, wat een langjarig gemiddelde is... dan zijn we echt uit de problemen. Okay. En als hij op, op het Europese gemiddelde gaat zitten... dat zit. Ver boven de 3%, procent, en een kwart. Ook dan zijn er veel minder problemen. Henk, jullie willen een minister van ouderenbelang in de ja. nieuwe regering. Als jullie erin komen, ja. uh, dat heb je bij, bij de NCRV gezegd. Hoe zie je dat eigenlijk voor je? Nou ja, in sommige landen heeft men daar ervaring mee. Er zijn nu allerlei regelingen die tegen elkaar inwerken. Ik heb me de laatste tijd verdiept in hoe het in de zorg gaat. Je wil niet weten hoeveel verschillende regelingen er zijn. Hoeveel verschillende instanties erover gaan voordat jij je zorg krijgt. Geldt overigens niet alleen voor ouderen, geldt ook voor jongeren. Dan weet je dat er op dat vlak het allemaal zoveel efficiënter zou kunnen. Maar het wordt niet in de gaten gehouden. Gemeenten... Moeten we centra... net als rouwvoet voor de jeugdcentra voor, voor ouderen hebben? Net als het Centrum voor jeugd. En gezin. Nou, ik wil in ieder geval zorgen dat die regelingen nou eens gestroomlijnd worden... en dat alle overbodige onzin eruit wordt gehaald. Want eh, je hebt organisaties als de Buurthulp, die doen het niet volgens het lijstje. Die kijken niet hoeveel uur ben ik bezig met schoonmaak, hoeveel uur ben ik bezig... Om... Nee, die doen het uit zichzelf. Die doen het uit zichzelf en die ja. rekenen een gemiddelde. En daardoor krijgen de mensen die dan behoefte hebben aan zorg... ook maar één of twee mensen over de vloer. Ja. Het is prettiger en het is stukken goedkoper. Kennelijk dringt dat maar niet door tot de politie. Nou. En dan zou een politicus die op een post van minister zit... daar eindelijk eens een keer een stroomleiding in kunnen aanbrengen. Lijkt mij winst. En niet alleen okay. voor ouderen. Punt Henk. Uh, vindt u dit een goed verhaal? 0811 21 Of zegt u, nee, ik blijf erbij dat die ouderen te veel zeuren... en ik ga er ook niet op stemmen? Dan mag u ook bellen. 0811 21 Fred Rijks doet dat. Goedenavond, Fred. Dag Fred Rijks, ik ben uh, 49, ik hoor volgend jaar tot een uh, groep van 50-jarigen. En wat meneer Krol zegt is natuurlijk gewoon niet waar dat die ouderen er allemaal voor betaald hebben. De pensioenpremies die werden toen gebaseerd op hele andere berekeningen met hele andere levensverwachtingen dan dat er nu gerealiseerd worden. Uh, dus die mensen hebben gewoon in al die jaren te weinig pensioenpremie betaald voor het geld wat ze nu, uh, nu, nu krijgen. Ja, ja, ja. En daarnaast zijn uh, we in de tussentijd zijn we veel verder gegaan met onze medische technieken. Er komen er steeds meer hele dure technieken... waar al die auto's dan ook nog weer eens gebruik van maken... waardoor ze dus nog weer ouder worden. Dus het verhaal dat ze daar altijd voor betaald hebben is gewoon niet waar... De Henk, reageer meteen. Ja, het verhaal dat ze er altijd voor betaald hebben is natuurlijk wel waar. En het is nog erger. Ze hebben zelfs zwart op wit beloftes gekregen. Dat dat nu moeilijker uh, wordt, die? dat snap ik. En uh, wij zeggen ook niet per se dat ouderen niet langer zouden mogen doorwerken. In het begin van de uitzending hoorden we die mevrouw die uh, vol trots vertelde... dat ze hoopte dat ze een jaartje langer kon werken. Ik feliciteer haar daarmee, want dat is echt ook geweldig als dat kan. Maar ja. de idiote is dat er bijna geen werk is. Dus je moet eerst zorgen dat ja. er werk maar is maar voor die maar maar maar Henk Rijks zegt je hebt al die tijd eigenlijk veel te weinig premie betaald voor de lengte van het pensioen waar je nu je je, je recht aan ontleent. En toch zeggen de pensioenfondsen... ik haal Dirk Sluimers, de bestuursvoorzitter, nog maar eens aan... er is meer geld in kas dan ja, ja. nodig is. Dus het is ook helemaal niet nodig om erop te bezuinigen. En dat we in de toekomst moeten meegroeien... je hoort mij daar niet over klagen. Als er werk is, dan denk ik dat er heel veel ouderen zijn... die dolgraag wat langer doorgaan. Oké, okay, Robert Heidra zegt, avondspits Zuren. Hoe beoordeelt u de inzet van de G500? De kwestie van prioriteiten. Wat wil 50PLUS op het publieke thema duurzaamheid? Wacht, hou die even vast als je wil, Henk. Want Johan, er komt meer binnen. Johan Lichtart zegt, Eerdmans en Krol, welke 50 plus die hard gewerkt hebben en niet veel verdienen. Of die wel veel verdiend en gekregen hebben. John zegt, Eerdmans, de grens van 50 ligt gewoon te laag. 65 plus, ze willen niets inleveren, maar hebben de groei altijd meegehad. Maar vaak alles opgemaakt. Ja, maar de partij heet nu helemaal 50 plus. Even heel kort die duurzaamheid. Ja, die duurzaamheid is iets wat mij persoonlijk heel erg aan het hart gaat. Maar ik merk bijna iedereen in 50 plus. Aanstaande zondag ga ik samen met uh, uh, de Milieufederatie ga ik een, een manifest opstellen. En dan zou je zien dat wij daar erg veel in investeren. Ik vind het ook heel belangrijk voor de toekomst. Als je hmm. ziet dat wij hier in Nederland 0,1% procent bijdragen met zonnepanelen, terwijl dat in Duitsland 5% is, dat is een ja, factor keer ja. groter, dan zeg ik van daar zouden wij als Nederland heel veel meer aan kunnen doen. Duurzaamheid is voor mij heel belangrijk. Het is wel hoe, mooi hoeveel mensen, ook andere lijsttrekkers, collega's van jou verwijzen naar Duitsland in deze dagen. Daar, daar gebeurt het nou, allemaal. Ik kan verwijzen naar mijn eigen dak, want ik heb ze op mijn dak liggen. Kijk. Dus ik hoef niet eens naar anderen te verwijzen. Ik ben er al jaren erg enthousiast over. Het scheelt ook nog eens aanzienlijk op je elektra-rekening. Kijk eens al, nou, dat, vind ik, dat is goed om te horen. Uh, weet jij trouwens, uh, hebben jullie problemen met de PVV om, om mee te regeren? Heb je nou partijen waarvan je zegt, daar gaan wij sowieso niet mee in zee? Nee, die hebben we niet. Wat de PVV natuurlijk wel gedaan heeft... die hebben bij de vorige verkiezingen beloofd dat 65 zou 65 blijven. Dat was onwrikbaar. En ja. één dag na de verkiezingen liet men dat onwrikbare standpunt meteen varen. Dat is natuurlijk wel iets waar we dan heel nadrukkelijk over moeten praten. Uh, andere partijen liggen misschien ook meer voor de hand om mee te gaan samenwerken. Maar ik sluit van tevoren niemand uit. Maar ik geloof e dat dat deze verkiezingen niemand doet, dus dat is nee. niet opmerkelijk. Heb jij, heb jij zelf zo'n onwrikbaar standpunt? Ja, er is er één. En dat is dat wij vinden dat iedereen in Nederland krijgt hetzelfde percentage vakantiegeld. Behalve 65-plussers, die krijgen ineens minder. Nou, dat is gewoon een greep in de kas. En dat moet gewoon worden aangepast. Kijk, dat is jullie blok en jullie blokkade en breekpunt. We, We hebben het nog het e over een paar tientjes, hoor. Maar dat is voor die mensen die het hard nodig hebben... Hier staat toch een hele... Nou, weggeven. dat is een opsteker. Een breekpunt waar, waar je overheen kan stappen. En zou je zeggen: Niels, stuur dat misschien de 50 plus en Partij voor de Dieren samen. Dan hebben ze in plaats van allebei één onderwerp. wel twee onderwerpen om over te praten. <laughs> dat is een ja, leuke. Ik zag ook al een leuke tweet voorbij schieten. dat we een lijstverbinding zouden aangaan. Het is niet waar. En dan krijg je een Partij voor de Oude Dieren. Maar ik. <laughs> ik vind het wel lachen. Of de Dierlijke Ouderen. Maar laten we daar ja, gaan stoppen. Gaan maar niet doen, nee, hè? Nee. nee, beter. Maar goed, morgenavond trouwens wel mooi aan de team. bij ons de, lijst, de laatste lijsttrekker in onze Lijsttrekkersweek. Dat is mooi. Henk, laatste vraag. Ben jij kandidaat minister eigenlijk? Nou, Voor de hallo, zeg. We staan ja, hier zeg, twee, drie zetels. Dat nou, moeten je, we dan je, maar eens afwachten. Maar ik wacht even. Ja? Jij kan, zometeen krijgen jullie de kolder in je kop en je wint vier zetels. Dan sta je precies op de brug om de zaak te lijmen naar een kabinet. Dat kan laten gebeuren. we heel eerlijk zijn, ik denk dat dat voor het land heel wat beter zou zijn. dan dat men afhankelijk is van de Christenunie of de SGP. Dus ja. ik denk maar dat het heel prettig zou zijn. Ben jij kandidaat, minister Henk? Ik heb er nog geen seconde over nagedacht. Ik vind dat ik nu bezig moet om die partij op poten te zetten. Nee. Dat gaat lukken. We stijgen ja. elke dag, dus het gaat de goede kant op. Oké, okay. ja. Henk Krol, zeer veel succes. Lijsttrekker van 50 plus. Je hoorde hem vanuit de Mediatoren in Den Haag. Het is alweer voorbij. Wat schiet dit toch, toch snel op? U hoorden de discussie over 50-plussers. Eh, morgenavond is dus Marianne Team bij ons. De laatste lijsttrekker in deze week. En die stelling maken wij morgenochtend bekend op Twitter. Hashtag WNL, hashtag Avondspits of hashtag Eerdmans kunt u ons volgen. Zometeen gaat op deze zender het voetbal voort. En dat is dus Anzi tegen AZ. U hoort dan het commentaar onder andere bij Van Twan van Peperstraten. Het geeft ook een update van de wedstrijden Herenveen, Twente, PSV en Feyenoord. En om half acht dan gaat WNL alweer verder. En wel op de tv op Nederland 3... Half acht live, daarin Merel Westrik met onder andere de schrijver Kluun en Frits Hoefnagel. Danny Mekic zit er ook en de lijsttrekker van de Partij voor de Dieren Marianne Thieme. Dus dat is de collega Van Henk, die is zo meteen aanwezig op... Nederland 3 om half 8 bij WNL live. Half 8 live. En wij hebben haar dus morgenavond. Zij zit daar morgen dus om half 7. De nieuwe avondspits. En wij hopen dat u weer gaat twitteren. Gaat meedoen. U kunt blijven doen. U kunt nu alvast twitteren over mij aan het teamen. Eh, hashtag WNL, hashtag avondspits. We vonden het leuk dat u luisterde. Henk Krol, veel succes in de campagne. En plezier met het voetbal. Graag tot morgen. Werkt u al in de cloud?